9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal is overleden. In januari werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Van Roosendaal brak door in 1994... toen hij de jury- en publieksprijs won op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Hij zong vooral over het leven, de liefde, de dood en drank. Naar eigen zeggen was hij alcoholist... maar had hij geen drankprobleem omdat zijn leven er niet onder leed. Van Roosendaal maakte in totaal twintig theatervoorstellingen. Hij kreeg onder meer een polifinario en de Dirk Witte Euvreprijs. Een van zijn bekendste nummers is Red Mij Niet. Daarvoor won hij in 2000 de Annie M. G. Schmidprijs. Maarten van Roosendaal was 51. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden wil in Rusland blijven. Hij zit al een week op een luchthaven bij Moskou en heeft nu politiek asiel aangevraagd.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 Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Het is maandag, dat betekent sportdag bij onze Ermenwennemars. Waar gaan we het zo meteen over hebben? Ja, we gaan het hebben over motorracen. Valentino Rossi op een schitterende manier won die afgelopen weekend. Ja. Maar we gaan het hebben over de Nederlandse kansen. Want we willen graag een Nederlander zien aan de top van de MotoGP. Jij wil dat graag. Dat wil ik heel graag, ja. ja. Er was, was er eentje die het wel aardig deed, toch? Ja, er was zeker uh, Brian Schouten die deed, deed het eigenlijk hartstikke goed. Ja. Maar het kan nog beter, want ja, dat is de Moto3. Maar we moeten echt naar die MotoGP. En we zijn bezig met een heel ambitieus plan in Nederland. En uh, volgens mij gaat het lukken. Dat zou. Eerst even naar Marcella Mesker, derde set. Djokovic Haas. Ja, Djokovic won de eerste twee sets. Uh, vrij makkelijk 6-1, 6-4. Stond een breek achter in de tweede set, maar wist dat uh, op tijd te repareren. En uh, ja, haast toch geen kleintje op gras. Zeer ervaren. Heeft ook zijn twee graswedstrijden tegen Djokovic in het verleden gewonnen. Ja, en als de Servië, de nummer 1 van de wereld, dan zo dik die eerste twee sets vindt, dan geeft dat al aan hoe goed hij staat te spelen. Dat blijkt het hele toernooi al. Hij heeft nog geen set verloren. De derde set staat het uh, 3-2 voor Djokovic. Is het uh, On en uh, ja, je vraagt je af: kan die 35-jarige Haas nog iets uh, uitrichten? Hij speelt uh, zeer allround uh, grastennis. Uh, gras het is uh, bij vragen ja fantastisch om te zien: de slice backends, de aanvalsacties, de korte balletjes. Maar ja, Djokovic heeft tot nu toe overal een antwoord op. En ja, uh, het, het, het was eventjes hopen van stel dat Haas hier Djokovic verrast en hij haalt de kwartfinale, dan zou dat uh, de oudste kwartfinalist zijn sinds, jawel, Tom Okker, dat was in 1979. Nou ja, dat is een hele tijd geleden, maar ja, dan zou er weer een Nederlandse naam ergens in een record voorkomen. Maar goed, dat ziet er niet naar uit, want Djokovic twee sets tegen nul voor en 3-2 in de derde set. Marcella, dankjewel tot straks. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het weekend is net voorbij, maar we gaan het toch over drugs hebben vanavond. House is het nieuwe hockey de veel normaler dan vroeger. Doen jullie het? Ja, af en toe. Ja, ik ben dus heel erg braaf, maar ik merk deze trend wel in mijn omgeving. Ik heb vrij weinig mensen meer die nooit drugs gebruiken. Het is helemaal niet uit een soort van puberale recalcitrantie. Ze zijn gewoon braaf op hun 26e port eerst hebben ze dat gedaan en nu houden ze er ook rekening mee eens in de twee maanden. Het is heel verantwoord gebruik eigenlijk. Nou, misschien een jaar geleden. Dan ging je dat altijd stiekem doen op de wc. En nu gebeurt het gewoon op de dansvloer. taboe is er dus af, hè, ja. van het drugsgebruik. Want vroeger was het, ja, dat doen alleen van die rare grabbers die op doorgesnoven feesten staan. Maar nu doen ook die de keurige hockeymeisjes en de brave koormeisjes zitten ja. nu ook aan de pillen. En dat komt Ton Nabbe, de onderzoeker, komt dat straks uitleggen. Ja, die komt het allemaal vertellen. Maar jij dus nog niet aan de pillen. Nee, wij gaan allemaal heel hard op bier. En <laughs> ja, Tilburg loopt toch altijd een beetje achter. Hè? Ja hoor, ja. nog. <laughs> nou, Ton Nabbe is hier. Volgens mij loopt Tilburg helemaal niet achter, toch? Oh, was het Tilburg? ja. Nou, die laatste die Nee, hoorde. dat loopt allemaal redelijk... Nederland is maar een klein land, hè? Ja. dus uh, dat scheelt niet zoveel hoor. Is er een gebied ergens in Nederland waar veel minder drugs wordt gebruikt? Nou, over het algemeen wordt er in de hoofdstad uh, wel veel gebruikt, of het meeste. Maar dat heeft gewoon te maken met de opbouw van de bevolking. Er zitten veel expats, er zitten veel studenten, er is veel jongvolk, veel singles. De, de gay scene is groot. Ja. Dus een beetje een atypische uh, bevolkingsgroep. En, het, dunste... en dan krijg je het dus ook meer, meer experimenteren. Ja. En het dunst bevolkte drugsgebruikende gebied? Nou ja, dat, dat weet ik niet precies. maar dat, Nou ja, daar, zit het, daar woont bijna niemand, nee, toch? Nee, <laughs> ja. Nee, maar over het algemeen wordt er... er, er zijn, in, de, in de grote steden wordt er sowieso wat meer genomen. Ja, ja. Uh, maar dat komt ook omdat maar, er meer jongeren wonen. Precies, ja. dus, dat is helder. Maar, ja. maar, maar buiten die grote steden... Bedoel, nee, nee, er door wordt er de zijn, de het platteland natuurlijk ook grove gebruikt. Grove daar hebben ze ja. dus ook een pilletjes en, en alles en nog ja. wat. Ja. Grappig ja. trouwens dat je expats noemde. Is dat een, een specifiek een... Uh... Nee, een maar groep die, die groep is heel groot. En als ja. je in een andere stad woont, dan, dan wil je ook eens een feestje bouwen. Ja. En dat doe je met elkaar. En ja, dat, is, dat gaat uh, niet alleen met drugs, ook vooral alcohol. Maar, ja. Ja. Zometeen hebben we het over waarom uh, drugs het nieuwe hockey is eigenlijk. Uh, ik vind eigenlijk het nieuwe voetbal beter. Dat is tenminste alom verbreid. Daar hebben we het over. En ook veranderde trends in uitgaan. Want dat is heel anders dan 25 jaar geleden. Ja. Hey, Luc. Ja, ik heb geen idee, man. Maar... <laughs> Dat is zo. Ja. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter: hashtag Today. En uh, check ook even leuke dingen. facebook.com/slash Today's topics. We beginnen met nummer 5. En daar staat het slechte nieuws voor Harense Smit, een elektrobedrijf. En vandaag gingen ze failliet. Zag u dit aankomen? Nog even geen commentaar. Meneer, kunt u vertellen wat er gezegd is? Ik ga niks vertellen. <laughs> ze hebben misschien weer instructies gekregen. Wilt u vertellen wat de boodschap was? Doei. Ja, niemand wilde het vertellen vanmorgen en dat is ook niet zo gek. De boodschap was namelijk niet al te best. Al het personeel van de Harense Smit, zo'n 500 mensen worden ontslagen. De Harense Smit is vanochtend failliet verklaard en iedereen is ontslagen. Op dit moment heb ik iedereen ontslagen omdat er op dit moment te weinig geld is om deze mensen en alle andere verplichtingen te voldoen. Ja, dus komt er een eind aan een oud-Brabants familiebedrijf. Vraag is nu, waar ging het eigenlijk mis? Ja, nou, Je hoort het altijd, het is recessie. Maar dat niet alleen. In deze branche is het gewoon heel moeilijk. Uh, grote spelers, Mediamarkt, Saturn. Ja, en natuurlijk uh, het online shoppen en ook prijsvergelijken. Ja, en dat zijn allemaal redenen waarom die haarissen Smit het zo ontzettend moeilijk heeft gekregen. Nummer 4 dan. Plannen van de ANWB. Die gaan namelijk vakantiegangers helpen in bijvoorbeeld Italië. En dus moeten de ANWB'ers er een paar maanden bivakeren op een camping in Toskane. Ik heb nu een pechgeval in mijn sluis. Maar volgende week ga ik natuurlijk de pechgeval in Italië doen. Ah, lekker. Zonnetje. Ja. Want de ANWB wil toch uh, dat als de leden op vakantie zijn... dat ze dan toch professionele hulp krijgen. En de geleiding eventueel als dat nodig is. Ja, Want een lekbandje heb je op die rallenwegen in Italië natuurlijk zo te pakken. En dan wil je wel dat je een beetje snel geplakt bent. Voor de ANWB is het een leuk klusje. Nou, dat gaat dan via het steunpunt. Hè. De mensen dienen dan het steunpunt te bellen. En dan uh, nemen ze contact op met dat steunpunt en dan worden, worden wij daarheen gestuurd. En hoe is het met het uh, Italiaans van uh, de Wegenwacht? Nou, ik heb een AMBB toolkit bij me. En uh, af en toe luister ik daar eens naar. En dan probeer ik toch een beetje Italiaans te spreken als het nodig is. Wat is een pechgeval in het Italiaans? Wat een pechgeval in het Italiaans? Pechgeval. Ja, bijna goed. Het is natuurlijk pechgevallio. Maar verder moet het natuurlijk helemaal goed komen. Nadeel is wel, de AMBB ridders verlaten huis en hart. Nou, ik ga dus twee maanden ga ik dus, uh, daar werken. En daar verblijf ik twee maanden op een camping daar zo. Met partner? Zonder partner. Ja, de partner blijft thuis. Ja, want die past nog alles op, de kleinkinderen en zo. En die wat hand- en spandiensten thuis. Precies. Dus anders zou je er ook weer hulp voor uh, moeten zoeken. Precies, want laten we eerlijk zijn, die aardappels schillen zichzelf niet. Maar uh, mijn vrouw vindt het ook te warm daar in Italië. Want het kan best wel eens heet zijn daar, hoor. <lacht> zo. Nou, de auto is gefixt. En nu koffers pakken. Ja, eerst deze koffer even terugzetten. En dan de echte koffers pakken. En dan gaan we ervoor, hè. Bon voyage? Ja, dat is dus Frans, hè? En dat in het Italiaans? Ja. Ja, ja, nou, ik zou het niet weten. Dat no. helemaal goed. Op drie dan, de vakanties, de zon, het weer. Eindelijk kunnen we daar een beetje om gaan lachen, want het schijnt lekker weer te worden. Morgen overdag hebben we zonnige periode, blijft het lang droog en wordt het 20 tot 24 graden. Ah, heerlijk. En dat is dan de start van een zeer wisselvallige woensdag. Damn it. Nou, dan maar vakantie, wegwezen hier, op naar het buitenland, de AWB achterna, of is er misschien toch hoop? Ik Piero heb ik aan de telefoon. Goedemiddag, Ella. Goedemiddag, Martin. We hebben jou zo nu en dan wel eens aan de lijn... omdat je paragnost bent en je bent ook heel goed in tarotkaarten leggen. Ja, thank God. Eindelijk iemand met verstand van zaken aan de lijn. Nou, kom maar op met het weerbericht. Ja, nou ja, het, we, we, we breken het ene record naar het andere op het ogenblik. En wat me opviel was van de winter al als ik kaart te leggen... dat voor uh, zomer... De zomerperiode ook een extreem warm gedeelte erin zit niet lang, een heel kort, heftig, warm gebied krijgen we dan. God. En daar zit echt iedereen met liefde en plezier binnen. Hoe is het mogelijk, oh. hè? Hoe is het mogelijk dat ze dat allemaal kan zien in die kaartjes, hè? Eat your heart out, Mark of Hoef. Ja, en ik vermoed allemaal dat dat weer rond de periode zal zijn als hier zo de scholen weer gaan beginnen. Jullie, hoe ziet die maand eruit, denk jij? Best wel goed fietsweer en, en, en dingen, om dingen te doen. Hmm, nou dat is veel beloofd. En ja, echt zwembadweer hm. zal het niet zijn. Hm. Maar over het algemeen, goed. Oké, okay. nou dan krijgen ze het voor elkaar hè. Als je de kaas zo naast elkaar legt, dan wordt het dus een zomer waarin een kortstondige hittegolf kunnen plaatsvinden. Ergens in het midden van de zomer. Verder gewoon weer waarin je prima kan fietsen en dingen kunt doen. Ongelofelijke, hè, zo specifiek ook. En wat ook iedere keer bij me binnenkomt is, uh, in september komt er ook nog zo even, soms een hele met hitte eraan. <laughs> Het, het, het wordt hier zomaar even een na-zomertje van een paar dagen voorspeld in september. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een zomer wordt zoals veel andere zomers. Ja. ja. Nou, tot de ja? volgende keer, hè. Oké, okay, fijne dag nog. Dag. Doei, dag. Dag, is goed, doei. <laughs> Knap, hè, wel, die kaart. <laughs> goed, door met nummer twee, dat is de tour. Gerrans won in een superspannende finish. Second, second, second. Ah! Drie. Nee. Ah! Nee. Ah. Ah. Ah. Niet te zien, je ziet het zelf ook niet. Vee! Ja, nou, het was dus Jarens Bij de Nederlandse, Nederlanders geen bijzonderheden. Of het moet Gezing zijn, die acht minuten later op zijn dode akkertje binnen kan fietsen. Oh, en Nicky Terfstra, die kwam nog ten val. Gisteren zagen we je in de finale, vandaag uh, zagen we je in het asfalt. op het asfalt. Wat ja. gebeurde daar precies? Eh. Uh, ik viel. Eh. Uh, Tom Lezer, die. Uh, ik wou zijn zak aanpakken, maar ik zat er nog tussen en uh, uh, ik viel ook zacht Ja, ging lekker snel ook allemaal. <laughs> nou, gebeurde allemaal dus bij het halen van de eten en ja, wie is dan de schuldige? Er werd vooraf nervositeit verwacht. Corsica, ben je blij dat je nu die eerste drie etappes achter je hebt gelaten? Ja. Ja.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 Ja, onverwarmd er? Geen idee eigenlijk. Oké, okay. nou, al die tientallen, slash honderden, slash duizenden mensen... kwamen dus maar voor één man de nieuwe aankoop van PSV... overgenomen van AZ Adam Maher. Daar komt-ie, daar komt-ie! En zo zijn plots alle magere jaren vergeten... en is de hertgang in rep en roer voor de entree van de verlossen. Ik ben nu speler van PSV. Uh, supporters komen allemaal hier naartoe. Samen blij. Dus ja, het geeft wel een uh, lekker gevoel. Ja, mooi dat iedereen hm. uh, meteen nog losgaat bij PSV. En er was en, natuurlijk in en... mijn meteen meer tweets. Tot zo leuk. Yes. House is het nieuwe hockey. Ecstasy is populairder dan ooit en pillen worden steeds zwaarder. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het trendonderzoek naar het drugsgebruik... dat de Universiteit van Amsterdam jaarlijks uitvoert... in samenwerking met de Jellinek Kliniek. Afgelopen vrijdag verscheen het en de man die het maakte... is hier hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tom Nabben, ton nogmaals. Goedenavond. Jij ja, bent dokter, geen hoogleraar. Maar het doctor. is een foutje van het NRC en dan zie je dat journalisten elkaar heel makkelijk naschrijven. Het is heel makkelijk. Want vervolgens komt dan alle kranten en ja. dat wordt gewoon niet meer gecheckt. Het nou, gaat bij de, gewoon laatst zien. Doctor. Ja. Ja. <tons> Ton, um, House is het nieuwe hockey. En daarmee bedoel je het is wijdverbreid. Dus misschien kunnen we dan beter zeggen, zou ik denken, voetbal is het nieuwe. Of House is het nieuwe voetbal. Nou, um, ja, dat was het al hoor. Dat was het ja. al. ja. Maar House, en daarmee bedoel je, neem ik ja, aan. Ook drugsgebruik. Ja, dat is een, ja, is ja. een beetje voorspellend. Ja. House is het nieuwe hockey. Is een ge ja, dat is een gepetje. Maar vertel even, want voorheen, 15 jaar geleden, was het inderdaad nog, nog heel exclusief. En nu is het echt zo dat dat van, van, van dakdekkers tot. Nou, je zijt net al expert, ja, tot nou ja, kijk, dat is het altijd. Dit is eigenlijk gewoon. Zal ik heel even beginnen? Hoe het begon ja, of, uh, ja, nou, 25 jaar geleden. Want er zit nu ook het jubileum. In het jaar, mm -hmm. uh, 2013, er komen ook allemaal films en boeken uit. Uh, jubileum jaar, van de house hè? van de ja. house, maar tegelijkertijd in dat in hetzelfde jaar komt er dus ook de ecstasy mee, dus ja. die twee die zijn uh, praktisch onlosmakelijk van elkaar verbonden. Dat betekende een hele nieuwe jongere cultuur met totaal andere muziek en een middel wat nog niemand kende. Dus je kunt je wel voorstellen die eerste feesten met die nieuwe muziek en die pillen. Nou, dat is gewoon een gekke huis weer dat. En dat is eigenlijk is dat, is dat heel erg uh, snel de breedte in gegroeid. Toen uh, zag je ook al de sportschooljongens en de voetbalsupporters. Leidse Pleinjeugd, uh, de Gabbertjes in de jaren negentig. Dus dat is altijd heel breed geweest. En mm. in die tijd hebben wij dus ook dat, die monitoringen gedaan. Waar ik ook nu over aan het vertellen ben. Dus dat is nu zo'n twintig jaar verder. Om, uh, met, met bedoeling om ook te kijken, een vinger aan de pols houden. Wat, wat gebeurt er nu momenteel? Uh, updates geven van uh, nieuwe ontwikkelingen. En hoe kan je dat dan verklaren? Waarom middelen ja. uh, trendmatige golfbewegingen kennen? Ze, ze komen, ze gaan of ze blijven. Uh, ze worden populairder of niet? Daar hebben ja. we het zo meteen over. Wat erachter zit ja. nog. Maar is het echt zo? Het is van, van links tot rechts van student tot, tot, tot dakdekker. De, nou, iedereen kijk, is aan de ecstasy? Nee, dat is onzin. Uh, ik zal je sterker zeggen. Uh, 95% van de Nederlandse bevolking heeft nog nooit ecstasy genomen. Precies, Ook, of of cocaïne of speed of noem maar op. Die uh, 5%, en misschien is dat nu 6 of 7% geworden, weet ik niet. Uh, die zitten zit natuurlijk vooral in. Uh, die zijn geconcentreerd op feesten in grote steden. En het zit vooral bij jongvolk, tussen de 20 en de 30. Daar, daar zitten uh, de vijvers waarin wij vissen. Maar van de mensen en, die uitgaan, daaronder en, is het vrij breed. Ja, denk als je een, een clubonderzoek doet uh, in, in Amsterdam. We hebben dat, we zijn, dit jaar doen we dat weer opnieuw. We hebben het ja. onder vijf jaar gehaald. Dat zijn echt harde cijfers. Daar heeft de helft van de, van de stappers heeft, heeft ervaring met ecstasy ja. en, en 40% met coke. En uh, 40% met amfetamine. Dus dat is dan weer ja. wel weer fors. Dus, ja. over, pillen zijn, zijn redelijk, dus in de zin wijdverbreid. verbreid. Coke, wordt minder, begrijp ik. Lachgas weer weer terug. Lachgas, dat zagen we 95 voor het eerst. Want we volgen dat natuurlijk. Uh, de, nou, ik heb behoorlijk uh, grote tanks gezien. Die zijn nu weer wat kleiner. Het ja, zijn eigenlijk nou, gewoon. Nou, zijn nou ja, dat, dat waren tanks een anderhalf meter hoog. En er stond gewoon iemand op een, op een kratje... stond er gewoon ballonnen te tappen. En die werden daar weer de knoop in gelegd. En er werd dan verkocht aan... Uh, voor, voor, voor drie gulden destijds voor een ballonnetje. En uh, nu is het wat... Het is eigenlijk wat meer: uh, doe het jezelf, Gewoon een kleine uh, slagroomspuit. Uh, een bommetje erin, een blokketje wordt ook wel genoemd. Ja. Draai erin, bolletje erop en, uh, en pompen maar. Zie je een beetje, ja. uh, we gaan het zo meteen hebben ja. uh, over vooral de verschillen in, in het uitgangsleven met vroeger. Maar zie je een beetje dat misschien door de crisis dat goedkopere drugs populairder worden? Coca is natuurlijk hartstikke duur, pillen zijn veel goedkoper. Ja, het is eigenlijk de spiegel van toen het begon. Want uh, toen 88, uh, toen alles opkwam. Dat was eigenlijk het tegenovergesteld. Toen hadden we juist die vreselijke jaren 80 met, met een, een hoge jeugdwerkloosheid, met een jarenlange crisis... met bezuinigingsbeleid. En dat kwam toen net in, dat, in die 88. Toen gebeurde er iets heel... De, de, de, op een gegeven moment Nelson Mandela die kwam, die kwam vrij. De, de muur die viel... Uh, de economie begon weer te draaien. En we werden ook nog eens een keer Europees voetbalkampioen. En dat allemaal in diezelfde in, in, in, de, in een bestek van twee jaar tijd. Dus dat was een ongelooflijke optimisme ook. En dat is ook de jaren 90 is het echt gaan swingen. En nu zie je eigenlijk weer het tegenovergestelde. Het grote leen is toen begonnen. Het kapitalisme had gezegen via het communisme. Ja. En nu zitten we met de gebakken peren. En hebben we hebben gewoon te veel uitgegeven. En, en we heel langzaam naar... zie je dat we gewoon weer, uh, ja, er gewoon weer dingen... En dat zie je dus ook wel weer terug in die feestcultuur. Dat zo ja, meteen, Tom. Ja. <laughs> Eerst nog even een plaatje. Ja. De Rubenijn. Vrijdag nog gedraaid. En, en de hemel ingeprezen door Edekort Tom. Hij zit bij Linda de hele week. Oh, dat is nu afgelopen. De Rubenijn Elephants. The elephants left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 helpful Naar BNN Today op Radio 1. Zometeen nog veel meer over het nieuwe uitgaan. De trends daarin en de drugs die daarbij horen. En wil je meepraten? Doe dat dan via Twitter met hashtag BNN Today. Afgelopen weekend was de TT van Assen het grootste motorrace evenement van Nederland. Duizenden mensen die zagen en Erwin heeft het net al, die zat te juichen voor de televisie, ja. of niet? Dus ja, was, je, ja, was je erbij? Ja, ja, was je erbij? Nee, nee, ik was er niet bij. Voor, okay. de, voor, voor de televisie. Valentino Rossi, eindelijk won hij weer eens na 900 nog ja, wat dagen. Ja, 994 dagen. 46 ja. Grand prix Niet gewonnen. En dan win je in één keer een Grand Prix. En dan ook nog de 83e van Assen op zo'n legendarische circuit. En ik vond het echt fantastisch. Op 34 jaar geleefd het, hè? Geweldig. Uh, even, even een stukje luisteren. Heel veel mensen van de 90.000 in totaal op het circuit van Assen... die gaan staan voor Valentino Rossi. De handen zijn los als hij de finishlijn passeert. En heel veel mensen zijn heel blij voor de Italiaan. Ja, ja Assen werd gek, geloof ik. Ja, Assen werd helemaal gek. Uh, en dat was, ja, dat was een prachtig om team. Maar sowieso, het was een prachtige, prachtige weekend. Want ook Lorenzo, hè, die, die man die brak dus zijn sleutelbeen... vliegt eventjes op en neer naar Barcelona en komt dan gewoon terug... en wordt dan gewoon vijfde... Het stelt dus niks voor je sleutelbeen breken, blijkbaar weer. Nou ja, het zijn gewoon echte Denk mannen. En dan gaan ze gewoon met 300 kilometer knallen knallen over zo'n zo zo uh, circuit heen. Ja. Uh, ik vind het fantastisch. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doen de Nederlanders het? Daar hebben we het uh, zo meteen over. Um, er deden wel wat Nederlanders mee, maar, maar een beetje op de achtergrond. Ja, de, echte, echte, de hoogte daar van vroeger die zijn er helaas niet meer. Maar we komen wel, wel, wel weer op. We hebben een, een, een, een jongen die... Uh, Jasper Iverma, die, die, die voelde niet helemaal aan, aan, aan de verwachtingen. Hij viel uit. Maar we hadden wel een groot talent. Brian Schouten, die reed bij de motor 3, werd uh, hij 19. En dat was eigenlijk hartstikke goed. Um, net buiten de wereldbekerpunten. Be, maar het was, een, uh, ja, het was, het was mooi. Barry Veneman, goedenavond. Hey, goedenavond. goedenavond. Bondscoach van de Wegracers. Um, jij hebt het op je genomen om het racen in Nederland naar, naar een hoger niveau te brengen. Dus is natuurlijk de belangrijkste vraag, hoe ga je dat doen? Dat gaan wij proberen te ontleden. Maar eerst even goed om even neer te zetten. Hoe, hoe goed zijn wij op dit moment? Uh, nou, We zijn al best wel heel goed. Uh, inderdaad, zoals, uh, zoals Erwin al zei... Wij... Dit weekend niet helemaal uh, wat we verwacht hadden van, van Jasper. Wel een hele goede training gedraaid. Helaas in de wedstrijd niet zo bijzonder. Maar er komen, er komen hele nieuwe jonge mannetjes aan. En uh, we hebben er al twee inmiddels uh, die op, de, op, de, voor, ja, op het trapje staan om, om Grand Prix te behalen. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk Brian Schouten, zoals je al zei, en ook Scott de Roe die, die mm -hmm. daar klaar voor is. En dat zijn jonge jongens. Dat zijn jonge jongens, ja. Die zijn eigenlijk nu, uh, nu bijna zover om dan in ieder geval volgend jaar die stap te maken. En daaronder hebben wij we weer een hele. Een hele bataljon uh, jonge mannetjes die ook uh, ja, ervoor gaan vechten. Ja, maar laten we even bij die Brian Schouten houden. Die werd ja. 19e in de motor-3-klasse. Hoe moet we ja, hoe, hoe dat dan eigenlijk inschatten? Jij bent de bondkast. Hoe kijk jij nou naar die 19e plek? Nou, ik, om, om het duidelijk te maken... Uh, trouwens, volgend jaar moet je me even bellen, hebben. Dan uh, kom je lekker langs daar. Ja, goed. Maar um, <laughs> bij hey, deze... Los Kijk, uh, negentiende op, op een halve seconde van de vijftiende plek en op anderhalve seconde van, uh, van de tiende plek. Mm. Ja, ik heb twee gevoelens. Enerzijds, hij uh, heeft een super wedstrijd gereden met goede tijden. Constant in, in gevecht met een groep in, van tien man. Mm. Maar wel op een halve seconde van de punten. En dat ene puntje, ook die ene vijftiende plek, dat was natuurlijk wel even, uh, ja, voor ons uh, ja, zou geweldig geweest zijn. Mm. Anderzijds moet ik ook erover nadenken, kijk, het is, uh, het is de TT, het is je thuisrace, er zitten 90.000 man. Jo. Je wil niet vallen, je wil dus, uh, finishen. Ja, en zeker in de motor 3 uh, klassement waar gewoon uh, ja, bij de jonge honden rijden, waar het, waar het enorme chaos is telkens. En dan met een groep van 10 man, ja, uh, toch 19e worden, ik vind ik toch wel... Uh, ja, ja, we, we hebben dus een klein beetje de aansluiting, hè? maar hoe zorgen we voor wat 19e in de motor 3 dat is natuurlijk niet genoeg, hè? Hoe, ja. do, hoe zorgen we ervoor dat we volgend jaar echt punten halen en dat we echt mee, mee gaan doen? Ja, we hebben met, uh, met die twee nieuwe jongetjes hebben, uh, fysiek en mentaal de aansluiting, dus we zijn er uh, zeker fysiek klaar voor. Maar nu beginnen ze ook mentaal uh, te leren hoe het is om als topsporter uh, te mm -hmm. werken. Was dat er niet dan? Waren ze, waren ze niet nee. uh, met deze? Nee, nee, dat was niet, uh, niet voldoende. En waar merk je dat aan? Uh, de gretigheid, de wil. Het zijn geen Lorenzo's die ze zeggen van ze vallen van, van, van, van de motor af en ze... Hupsakee, uh, opereren en, en, en meteen weer rijden? Zijn het een beetje watjes of hoe, hoe moet ik dat dan nee, zien? Nee, nee, nee, zo moet je het niet zien, zo moet je het niet zien. Nee, het is meer... Uh, kijk, om dingen te, te bereiken zul je ook dingen moeten laten. En uh, ze merken nu dat, het, uh, dat je binnen een hele korte periode heel veel moet presteren. Ja. Dus we hebben eigenlijk niet de tijd om ergens vijf jaar naartoe te bouwen. We moeten echt in een korte periode laten zien dat we er klaar voor zijn. Ja. En dat, dat kwartjes uh, is uit sinds vorig jaar wel echt vervallen. Maar jij ja, traint ze dus fysiek. Ze zijn dus, is, dat, is dat ook een nieuw beleid dan? Dat, dat, dat, dat ze echt een trainer hebben. Dat ze echt als een team trainen. Want voor, voorheen waren het natuurlijk die motorrijders. Er waren ja. allemaal gewoon mensen die gingen allemaal individueel. Ze, ze, ze, ze waren een beetje aan motors aan, aan, het, aan het sleutelen. En ze gingen een beetje, be, beetje rijden. Maar dat is dus blijkbaar, blijkbaar uh, verleden tijd. Ja, nou, in, de, in, de, in de cross bestaat het al wat langer. Hm. daar hebben ze al wat langer een mondcoach ook en een, een fulltimecoach coach erop en daar zijn de resultaten ook wat aansprekender als bij ons hm. maar wij werken sinds uh, ja, eind 2011 ben ik ook begonnen en uh, sindsdien werken we ook in de motors of in de weggeest uh, met dezelfde plannen ja maar ik net als dat jullie uh, wat uh, ja, wat zwemmen doet wat uh, Eigenlijk op het doet, ja. dus gezamenlijk ja. trainen. Hey, ba Barry, ik las iets over, dat vond ik heel grappig, dat je ook andersoortige tips geeft. Namelijk uh, de, over hoe ze in de camera moeten kijken ofzo, hoe ze tegen het publiek moeten doen. Wat was dat? Ja, ja. Ah, wij leven in een commerciële wereld. Dus naast het rijden, is dus ook de, zeggen, de mensen die ze kennen. Dus de sponsoren die ze, die ze kennen en, en goed kunnen behandelen. Maar ook het publiek wat ze kunnen bespelen. Ja, hm. ja dat is gewoon heel belangrijk. Wat dus, uh, leer je ze denk, dan? Nou ja, we spreken, okay, om het van de sluier. we spreken van tevoren af uh, waar ze na de race, in de, in de uitloopronde, waar ze stoppen, waar ze de vlag op pakken. Ja, kom op Barry, maar dit is, kan dus, toch ja, niet? Ja, zeker wel. Ja. Echt waar? Er nou, zit toch helemaal geen auto-authenticiteit meer in, in die jongens dan? Nee, maar we hebben, het, we hebben het, het spelletje geleerd van Rossi. De Rossi deed het niet anders. Er lag een heel draaiboek klaar voor de... Voor de Echt Jazeker, ja. Maar wat bedoel je dan? Waar je precies staat, zodat mensen een goede foto kunnen nemen? Nou, ja, bijvoorbeeld, niet. ja. Maar ja. Waar, je ook, uh, waar de camera's staan. Kijk, uh, hmm. die camera's staan op, op bepaalde punten. Die, zijn niet, uh, die bewegen niet. Die staan constant in dezelfde bochten. Hè. Dus je weet ongeveer waar je, waar je moet staan om, uh, om in beeld te komen. En dat is toch belangrijk voor ons. Is dat ook niet, he, niet het allerbelangrijkste? Gewoon geld? Ze dus ja, moeten gewoon sp sp sponsoren werven. Zijn ze, zijn niet, uh, kijk, je hebt ze fysiek goed. Mentaal zijn ze blijkbaar ook goed. Nu is het gewoon nu moeten ze gewoon de marketingkant op. Ze moeten gewoon sponsoren werven. Ja, nou, dat is wel een issue wat we, waar we hard aan werken. Ja. En wat doe je dan? Nou, dit soort dingen dus. Ja. Nou ja, we, kijk, een goede TV draaien is natuurlijk heel belangrijk. En uh, het allerbelangrijkste wat, we, ja, wat, wat wij ze bijbrengen... is dat we heel vroeg op pad gaan. Heel vroeg uh, bezig gaan met, met het volgende jaar. Dus we zijn nu eigenlijk volop aan de gang voor 2014. Kijk, het is dus niet onmogelijk. Um, om een voorbeeld te noemen, in mijn groep heb ik ook een jongen die, ja, die jongen is 18 jaar rijdt, uh, rijdt EK Stok gezonderd en heeft toch eigenhandig in deze tijd uh, zijn complete budget voor, uh, voor Stok bij elkaar gesprokkeld en dat is toch wel, uh, wel knap. Okay. En anders, tips over commerciële zaken kan je bij Ermen wel no, zijn. Nou ja, dat ik is het toch. Een, nou, hallo, dat is toch geen belediging, Erme? Jij hebt er verstand van heb Klopt, hoe, ja. zeg? Ja. Ik, ik, ik kom bij je langs. Ja, ik, ik, ik geef, ik, ik geef ze wel een lesje, lesje hoe werf je sponsoren. Ja, als iemand het ah. weet. <laughs> Barry Vedeman. Hou ik aan, ja, aan oh, ja. Barry Veneman, bondscoach van de wegrijders, Succes met de jongens, dankjewel. Succes. Bye. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. De Amerikaanse klokleider Edward Snowden die heeft Rusland om politiek asiel gevraagd. En in 14 andere landen heeft hij dat ook gedaan. Zometeen onze man in Rusland daarover. En Ton Nabbe is nog steeds hier. En we duiken dieper in de uitgaanswereld. Want 25 jaar geleden kwam de house. Maar nu is er een heel nieuw soort uitgaan. En dat uh, gaat over pop-up feestjes die in, in, in loodsen die zomaar ergens ontstaan. Zometeen alles hierover. En Luc die vertelt wat er gebeurt op Twitter. Yes, er, er is een nieuwe single van een rocker die wordt gezien als shock rocker. Dat is mijn tips. Maar die's. de mensen... Ja, achter. je verklapt het. Oh, nou ja, nou, dat geeft niet. Maakt niet uit. Maar zeg maar het, je hebt het liedje nog niet. <laughs> Dit is Radio 1. 1 over half 10 het NOS-journaal met Juri Stuminski. Maarten van Roosendaal is overleden. De zanger en liedjeschrijver was ongeneeslijk ziek. Hij brak door in 1994 op het Amsterdamse Kleinkunstfestival... en zong vooral over liefde, leven, dood en drank. Een van zijn bekendste nummers is Red mij niet. Daarvoor won hij in 2000 de Annie M.G. Schmidprijs. Maarten van Roosendaal was 51. Corruptie, het wegsluizen van geld, oplichting. Het zijn een paar van de verdenkingen tegen de Bank van het Vaticaan... Vrijdag werd een accountant van de bank opgepakt op verdenking van witwassen. En nu hebben de directeur en zijn plaatsvervanger hun ontslag ingediend. Paus Franciscus wil het imago van de bank van het Vaticaan in hoog tempo oppoetsen. En klokkenluider Edward Snowden wil in Rusland blijven. Hij heeft politiek asiel aangevraagd. President Poetin vindt het goed, maar zegt dat hij alleen asiel kan krijgen... als hij stopt met het schaden van Amerikaanse belangen. De VS is op zoek naar Snowden... voor het lekken van informatie over afluisterpraktijken. En dat zijn hoofdpunten. Leuk! Ja. The, tweets. The tweets. Inderdaad, er is dus een nieuwe single van Marilyn Manson. Ja. Dat is die duistere begrafenisrocker. <laughs> Hij heeft samen met DJ Mr. Oizo een nummer opgenomen. En ja. uh, dat nummer dat gaat, nou, dat gaat eigenlijk best wel over mij. You, you, you look like shit when you dance. <laughs> ja. Liedje gaat nu een beetje over het internet heen. Uh, Didi Hopman vindt dit een hele bijzondere combinatie. Uh, Sarah zegt, sorry, maar ik word helemaal emotioneel door mijn liefde voor Marilyn Manson. En Kaza is het met haar eens. You, you, you look like shit when you Zij zegt namelijk, mijn vrienden vinden Marilyn Manson eng, maar ik vind hem juist heel erg leuk en schattig. Het is een uh, bijzonder plaatje. Het gaat de hele tijd zo door, ja, een beetje elektro wel, Ik denk dat het zeker wel een internethitje gaat worden. Het gaat nu dus rond op Twitter. Die kunt we vinden op onze eigen Twitter, dat is twitter.com slash veel sportberichten ook die trending topics zijn. Tour de France natuurlijk, alles wat daarbij komt kijken. Maar ook her, hij komt over van AZ en gaat spelen bij PSV. Maar ja daar heb je heel veel positieve reacties op Twitter, maar ook wel een aantal negatieve. Vaak uh, een beetje verstopte Ajax-fans zijn het. Joachim, die zegt die PSV-fans zijn wel iets te optimistisch bij het binnenhalen van Adam Maher. Alsof het een wereldvoetballer is uh, die wordt binnengehaald. Jeroen Vught zegt, nou ik heb wel toevallig het shirt van Maher besteld. Timo, die zegt maar her naar PSV, dat is toch eigenlijk wel gewoon een stap achteruit in plaats van voor. Vooruit. En Davy Lemmens die zegt eerst, zeg maar heel dat hij naar Ajax wil, maar als Ajax hem niet wil, dan zegt hij ineens dat hij bij PSV wil spelen en dat, dat dat zijn droom is. En dan heeft hij zo'n kringel je erachter gezet. Dus. Hij denkt dat het niet zo'n hele goede stap voor hem is. En Maarten van Roosendaal, je hoorde het, hij is overleden. En veel reacties daarover meteen op Twitter. Giel Beelen, DJ bij 3FM, die zegt, damn, ik mis je nu al. Uh, maar uh, Jeroen Pauw, die noemt het een fantastische man. Leo Blokhuis ook, ach, lieve Maarten, wat zonde, zo'n talent, wat erg. En Kik van der Veer, die zegt, ik trek een fles wijn open... en die ga ik helemaal alleen opsuipen, want Maarten van Roosendaal is dood. Juist. Luc. morgen weer te horen ja, zeker. bij de Tour. Ook bij de Tour. Hoe uh, Kwart voor drie en uh, kwart voor zes. Yes, en dan s'avonds weer gewoon hier. Tot dan dan. Okay. Zuid-Afrika is nog altijd in de ban van Nelson Mandela. Honderden hordes journalisten houden zich op rond het ziekenhuis, rond zijn geboortehuis... en op andere plekken waar maar Mandela-verhalen gemaakt kunnen worden. Zo ook uh, Bram Jansen. En hij geeft ons een inkijkje in de wereld van de nieuwsjagers in Zuid-Afrika. En ze hebben het niet makkelijk. Goedemorgen. Het is dag nummer 24 op rij dat uh, Nelson Mandela in het ziekenhuis ligt. Uh, het is nu half zeven ochtends. Ik word zojuist wakker en tijd voor een nieuwe dag. Mijn naam is Bram Janssen. Uh, ik ben journalist en cameraman voor The Associated Press. En ik cover het hele Nelson Mandela-verhaal. Let's go. Ik zit in de auto op weg naar Alexandra op dit moment. Alexandra is een oude township in Johannesburg, waar Nelson Mandela ooit hele korte tijd heeft gewoond. Zijn oude huis daar is een monument. En wat ik daar ga doen, ja, ik heb eigenlijk nog geen idee. Het is echt zoeken naar verhalen. Dus ik, ik ga even kijken, rondkijken, wat rondvragen. Kijken of daar nog een verhaal uit de uit te halen is. Ieder verhaal wat maar iets met Mandela te maken heeft, ja dat is, dat is meer dan welkom op dit moment. Hier gaan we links volgens mij. Uh, ik ga ik altijd een beetje de weg kwijt hier. En Alex, zoals Alexandra in de volksmond genoemd wordt. Nou Ik ben Alex aangesproken door een paar kinderen die vragen of ik, of ik hier ben voor Mandela. Zo te horen zijn ze al behoorlijk gewend aan journalisten hier. Op dit moment ben ik de enige, maar ik ben zeker niet de eerste. Hoe oud ben je? Zeven, ja. Yes. Zeven? En dit is waar Mandela lived. Lived. Okay. What do you Wat of je this journalist? Nothing. Right. Nothing. <laughs> en nu sta ik ineens naar uh, heel veel schilderijen te kijken. Ze zagen mijn camera en toen moest ik ineens meekomen. En uh, nu proberen ze schilderijen aan me te slijten. Ze zijn al, uh, ze zijn aardig gewend als journalist hier, dus zodra een camera tevoorschijn komt, dan proberen ze dingen te verkopen of verhalen te vertellen of nou, wat dan ook. En ik zit weer in de auto op weg naar kantoor om uh, het verhaal wat ik zojuist maakte gemaakt heb te monteren. Het was eigenlijk wel een leuk verhaal. Het ging over een paar jongens die daar in de buurt woonden waar Nels Mandela ooit gewoond heeft. En zij vertelden over uh, het feit dat uh, vooral de Township als Soweto heel geprofiteerd van, van Mandela en Alex eigenlijk helemaal niet. Auto in, auto uit, verhalen maken, mooie verhalen maken, leuke mensen ontmoeten. Mensen die uh, erg enthousiast zijn over journalisten. Meestal. En zo ziet mijn dag er een beetje uit. En morgen dan horen we hem weer. Ja, we gaan door. Zometeen Snowden die heeft asiel aangevraagd in Rusland. Maakt hij enige kans? Sugar won't you Cause I'm tired of these scenes For a blue coin.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 My heart, when I found it It had turned to dead black coal Silver magic ships, you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man, you're the animal My questions disappear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 Het is een mooi verhaal. Deze man Rodriguez, Amerikaanse folkzanger... 70 inmiddels, uh, was mislukt in de jaren 70. En toen, hij wist het allemaal niet zo goed... maar was hij een enorme superster in Zuid-Afrika. Toen kreeg je de Oscar-winnende film Searching for Sugar. En daar werd zijn muziek in gebruikt. En nu is hij een grote held. En, uh, en ook in de rest van de wereld, niet alleen in Amerika. Vanavond staat hij in een uitverkocht hama. Rodriguez, Sugarman. Radio 1, BNN Today. Ja, het is de grootste Amerikaanse spionagezaak ooit, het Prism-verhaal dat uh, Snowden onthulde. Nou, nou, blijkt dat het verhaal bij scriptschrijvers in Hollywood al veel langer bekend was. Luister maar even naar dit stukje uit de serie The Newsroom. The project title is Global Clarity, and it 1.7 ja, Lijkt toch verdacht wel op wat er nu aan de hand is, zou je zeggen. Maar er is meer. Filmjournalist Jochem Geerdink die zet even wat titels voor je op een rijtje. Eén film volgt wel eng nauwgezet het verhaal van Edward Snowden, Enemy of the State. Het draait om een Robert Dean, het karakter van Smith, een regular joe die zonder dat hij het weet belangrijk bewijs bezit over een misstap van een criminele politicus. De overheid gebruikt volgens alle mogelijke middelen om Dean op te sporen of om te voorspellen waar hij heen gaat. Wie deze film al eens zag, zal toch amper hebben opgekeken van de onthullingen van Snowden. You're talking to your wife on the phone, you use the word bomb, president, Allah. Any of 100 words. Computer recognizes it, automatically records it, red flags it for analysis. That was 20 jaar geleden. Over de toekomst Spellen gesproken, de Simpsons heeft daar ook een handje van. I don't know if you guys should be talking so loud. Oh, no, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation. Wanneer Moeder March in de trein tegen dochter Lisa opmerkt dat de overheid heus niet de gesprekken van iedereen afluistert, zien we vervolgens een enorme hal waarin medewerkers van de NSE mensen afluisteren, maar toch vooral nutteloze gesprekken aanhoren. You hang up first. Oh, you hang up first. Het zal slechts een kwestie van tijd zijn... voor Hollywood zich vastbijt in het verhaal van Snowden. De maker van onder meer Patriot Games en Salt... heeft zelfs al een hoofdrolspeler in gedachten. Zijn landgenoot Liam Hemsworth. hollywood kennende zal noise. niet de enige zijn... die snel met het onderwerp aan de slag wil. Overheidsspionage is nu eenmaal een populair onderwerp... maar hotter en realistischer dan ooit. Al is dus filmjournalist Jochem Geerdink. Zometeen gaan we nog even naar onze man in Moskou... Olaf Koens met het laatste nieuws over... Uh, en of hij uh, asiel krijgt he, in Moskou heeft hij in ieder geval wel aangevraagd. Maar eerst uh, Tom Nabbe, nog steeds in de studio. We hebben het over drugs, want er is op dit moment een revolutie gaande op uitgaansgebied. Pop-up feestjes en, en festivals buiten het reguliere circuit worden steeds populairder. En drugsgebruik op die feestjes is normaal en daarmee wordt het slikken van pillen normaler onder grote groepen jongeren. Het is de grootste verandering eigenlijk, zeg jij, sinds de opkomst van de elektronische muziek 25 jaar geleden. Nou, vooral die sociale media. Gewoon hoe mensen zich organiseren en in no time gewoon iets kunnen, ja, ja. kunnen organiseren, ergens er, er, waar ook. Want laten we even, even ja. zeggen, uh, uh, dokter, hm. ik ben het niet vergeten, Ton Mabbe <laughs> van, van de UvA. Ja. Uh, jij doet onderzoek naar elk jaar, naar drugs, en uh, er zijn wel wat trends in te, te spotten. Ja. Uh, je zei net al, 25 jaar geleden kwam de house toen kwam meteen de ecstasy mee, ja. maar ook het, het soort uitgaan is heel erg veranderd. Hè? Ik bedoel, dat was het kwam op en je ging naar de roxy, um, wat ik net zei, het en, is, het is ja, allemaal veranderd. Maar naar toen soort. was dan, toen, er, toen was Roxy een van de weinige clubs met de it, en later ja. is daar de Paradiso en Melkweg bijgekomen. Ja. Toen kwamen de grote festivals, Mysteryland uh, en uh, en uh, uh, uh, uh, uh, uh, Dance Valley. Die en je hebben nog steeds een editie ja. Awakenings. dus toen werd het heel grootschalig. Uh, tot eind jaren negentig. En uh, daar zie je eigenlijk uh, zo... Uh, een, een, een hele poos geleden zie je... eigenlijk weer een, een, een hang naar wat meer kleinschalige feesten. dus uh, Je hebt nog steeds feesten van 40.000 mensen. Maar uh, er is ook wel uh, behoefte aan wat meer intieme feesten. Mm -hmm. En daar zie je nou gewoon die, die nieuwe uh, media binnenspringen. Dus gewoon feestgenootschappen die gewoon uh, met... Uh, uh, ja, die, die gewoon een, een achterban van 1000 mensen hebben. Er komen er misschien 500 van of... of of 300. En uh, dan is het gewoon een feestje in het park. Of in een bunker. Of onder een brug. Ja. Of in, in, in, in een, een oude loods. Of weet ik waar. En niet één, maar een, een paar in het weekend. Ik, ik dacht en dat is alleen ik, al in Amsterdam dan. Hè? Ja. Dus. Uh, de, de, en, en dat is. Kijk, wat, wat, wat, wat, wat daaronder ligt. Is vooral dat. Dus toch die, die do-it-yourself-cultuur. Um, ja, je kunt natuurlijk wel naar een club. En soms doen ze dat ook. Maar ja, daar, mm. daar, daar ken je weer bijna niemand. Of je bent met je eigen ploegje. Er lopen veel toeristen rond. Uh, je mag er bijna niks. Je mag niet eens een peuk roken. Uh, dan moet je weer uh, naar, naar de rookruimte toe. En dan, als je pil net opkomt, is het helemaal niet leuk. Dus uh, <laughs> ja. je kunt je spuit niet meenemen. wordt meteen in beslag genomen. Ja. Dus daar zitten natuurlijk. Door die overregulering van, dat, van het hele centrum. krijg je natuurlijk een. Dat een, mensen op zoek een, gaan een, naar een veel die, die willen ja. gewoon Die willen gewoon een plek hebben. Waar waar ze gewoon ongestoord kunnen feesten. Maar en moet, langer. Moet ik dan denken Echt aan, aan uh, leegstaande loodsen, leegstaande ja, gebouwen? Ja, dus, dus, waar... ja, ja dat, dat, dat, dat... dat is van alles. Dat, dat, dat ben je wel eens een keer op een feest geweest dan? Nou, ja, in de de, ik, de, ik, bedoel, ik wou net zeggen, dat ja. ik deed dat 15 jaar geleden ook al. Ja. Uh, maar toen, alleen, was het, ja. wat, toen wist ik ja. niet dat het een trend was. Maar nu, ja. kennelijk, jij signaleert het echt als trend. Ja, kijk, dat was het toen ook wel. Alleen de manier waarop je in een hele korte tijd... Dat is natuurlijk wel echt veranderd. Waar je, je, kunt waar je, je in de tijd veel mensen bij elkaar Ja, ja. ja, en ja. dat is natuurlijk ook wat, wat, wat ja. ook gewoon de... Uh, uh, wat, wat, ja, de je, wilt, je kunt gewoon snel mensen organiseren. Ja. En uh, daar heb je gewoon tientallen feestnotenschappen van. Dus, uh, dus dat, dat is best gewoon een maar aardig circuit geworden. Dat is echt wel, zeg jij... Uh, uh, uh, uh, uh, een, nou, een hele grote verandering. Zoals 25 jaar geleden had je de house. En dat je nu een beetje dat soort pop-up feestjes hebt. En veel meer dat mensen het zelf organiseren. Ja, dat is wel dat... echt als een grote trend. Nou, ja, een grote trend. Ik zie gewoon een, een tegenbeweging ontstaan. Uh, van, van een jonge generatie. Kijk. Toen zij, uh, uh, uh, uh, zij zijn eigenlijk na de house zijn ze geboren. Dus is gewoon echt de generatie twintig. Waar we het nu over dus hebben, die jongen. Ja, nou, dus die hebben dat helemaal, die hele, de hele Roxy zegt ze geen fuck. Nee. Dus de, de, en, en ze hoort het ook, weet je wel. Dus ze hebben ook wel idee om, nou, oké, okay, de oudsherder uit Zijnwereld wil er benieuwd uitvinden. Maar daar gaat zoveel enthousiasme uh, uh, aan, aan uh, mee gepaard. Ja. Is dat dat juist ook gewoon, um, juist eigenlijk weer opnieuw, na 25 jaar, krijg je eigenlijk weer een hele nieuwe generatie. Het is gewoon een golfbeweging, op, ja. toch? Die... Dat zijn nou de golfbewegingen. Maar wat heeft ja. het, wat heeft het nou? En dan komt dat lacherskop weer terug en die ja. speed die wordt weer goedkoop. Want dat is natuurlijk een perfect middel om, om lang door te gaan. Het, het, kost geen, uh, ah ja, het kost weinig. En ik neem aan. En je kunt het delen. En, ja. Ja. en er is, op die feesten is weinig gereguleerd. Het is veel meer doe het jezelf. Dus je kan ook van alles meenemen. Hoe romantisch alles... is dat wel niet? Dan? dat ja, je na nou, je eigen, eigen feestje... Ja. ja, heel leuk, maar het heeft toch helemaal niks met drugs te maken. Dat, is toch, dat heeft toch gewoon met deze tijd te maken. Dat het, dat het gewoon makkelijk kan ook. Wat? Nou, dat je gewoon al die feestjes... Is ja. het dan meteen gerelateerd aan drugs? Nou, kijk, nee, nou, nee het iedereen, is niet zo, we gaan naar een feest om we gaan, we gaan drugs te nemen. Dat is het niet. Het is vooral het, het, de behoefte om... Het is ook een soort vrolijk escapisme. Ja? Ja. Je, gaat, je, je hebt al zoveel uh, dingen te doen uh, de hele week door. Je verplichtingen, sociale verplichtingen, studieverplichtingen, werkverplichtingen. Alles is verplichting. Je moet je aan de regels voldoen. doen. Maar je ziet wel Dus daar wel is daardoor. dus ook gewoon een, een behoefte om dan ja. ook... Ook eens een keer af en toe uit de band te springen met, met een hele groep. Maar als en, we, als we het net ja. hebben in het vorige stukje hebben geconcludeerd, er wordt uh, van links tot rechts, uh, ecstasy is veel geaccepteerder. Uh, bepaalde het, is soorten... wat, het is wat genormaliseerder, uh, genormaliseerder geworden. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. En dit soort feesten wat je, die je nu beschrijft, dat is natuurlijk wel veel makkelijker. Ik bedoel, in een club waar maar een, een, een dikke uitspiter in je nek staat te heigen. Het is nou, makkelijker maar... om veel meer soorten door elkaar te gebruiken en ook nou ja, wat dat... verder te gaan in je gebruik. Ja. Ja. Ja. Nou, het is spannender, maar daardoor kun je er ook meer ongelukken ja. krijgen. Dat, dat, ja. dat zie je ook gebeuren natuurlijk. Jij ja. Ja, onderzoekt elk jaar weer de drugs. Maak je daar zorgen over? Want het gebeurt natuurlijk, die feesten, waar daar zijn geen bouncers, er zijn geen uitsmijters, er komt geen politie. Niet. Nou, er zijn wel uitsmijters. Er zijn ook gewoon portiers. Die zijn natuurlijk net zo goed op die feesten. Het is niet zo dat er nou uh, dat er helemaal niks geregeld wordt. Nee, er wordt wel degelijk wordt daar, uh, wordt, wordt, wordt, wordt wel uh, dingen georganiseerd. Maar ik kan me voorstellen dat toezicht iets minder is. Ja, maar mensen, ik, ik denk ook dat, dat, het, dat mensen ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Waarom moet je alles uh, oplossen met regels en uh, het helemaal dicht te proppen met, uh, met verordeningen van de, van, van, van de GGD... van de brandweer van dit en van dat. Dat is juist nou wat ze niet willen. Maar, ze, maar maak je... En, want ik kan me voorstellen dat je als onderzoeker daar misschien... Uh, nou, waar, ik mij, zo, waar uiteindelijk... ik mij zorgen over maak is dat uh, bijvoorbeeld zo'n middel als ecstasy die heeft eigenlijk een heel mellow imago. Hè? Het is gewoon, nou, je, je wordt er happy van. Het is een knuffelmiddel. Wat dat betreft is er niks veranderd. Dat was 25 jaar geleden ook al. Dat een lovepil, of het nou wel of niet zo is. Uh, je, mm. je, je legt makkelijke contacten, uh, je voelt je even helemaal in de zevende hemel. Um, maar um, je kunt wel doodgaan. En uh, ik denk dat dat uh, wel iets is wat, wat mensen is zich niet wat zich niet realiseren. Die actie uh, is sinds de laatste vijf jaar verdubbeld. Ja. Dus als je normaal gewend bent om twee pillen te nemen... je hebt er twee van ongeveer 150... want de helft van de pillen zit boven de 140. Dus nou milligram je, dat, dat MDMA? Je, milligram MDMA, dus dan heb je, zit je op, tegen de 400 kun je aanzitten... Nou, je weegt 50 kilo, Nou, dat, dan kun je het zwaar krijgen... Dus dat, dat, en dat gebeurt ook, dat is dat tragische geval wat dan laatst weer gebeurd ja. dus, En je ziet dat ook gewoon met die, met die sterke ecstasy en het feestelan en het doorgaan. Ja. Uh, zie je dus ook eigenlijk parallel daaraan, zie je dus ook weer meer gezondheidsincidenten uh, ontstaan. Ernstige uh, of minder ernstige verstoringen. Mensen die, uh, die, uh, die, die, die uh, gewoon te hoge temperatuur krijgen. Ja. Uh, hart, hartritmestoornissen. Uh, verlammingsverschijnselen... af en toe in het gezicht. Uh, je hoort, dus dat, dat gaat eigenlijk ook dat gewoon aan. Uh, je ja. kan beter de, dus, de helft slikken... van wat je voorheen deed, nou want, ja, het, want dat, ze zijn twee keer zo sterk Daar voor. maak ik me zorgen ja. over, ja. Gewoon niet zomaar klakloos achterover... Uh, ja. maar, maar gewoon even weten wat je aan het doen bent. Ja. Ja. En, en elkaar daar ook op corrigeren natuurlijk. Maak je, ja. maak je geen zorgen Willem. <laughs> ja. ja. Weten wat je doet, Erwin. Ja. Ja. Ja. Yeah. Today. De Amerikaanse klokkenleider Snowden die heeft Rusland om politiek asiel gevraagd. En daarnaast uh, nog in veertien andere landen heeft hij een aanvraag ingediend. Dat zegt een ingewijde bij de Russische Immigratiedienst. En dat is Olaf Koens. Oh nee, dat niet. Olaf, goedenavond. Ja, Wat heb jij gehoord van de Russische Immigratiedienst? Nou, ik, ik heb er niet zo gehoord. Uh, kijk, uh, ik heb de afgelopen week drie dagen op de luchthaven doorgebracht. Uh, toen was dus voor mij wel genoeg. Uh, collega's mij hebben de hele week volgehouden. Ja. Ja, voor het eerst is er dus iemand die uh, wel praat. Uh, inderdaad, iemand van de migratiedienst die is de luchthaven. Hij heeft dus inderdaad gezegd dat Snowden uh, uh, bij uh, Rusland onder andere, nou dus ook bij Ecuador, maar ook nog bij dertien andere landen een verzoek uh, tot asiel heeft ingediend. Mm -hmm. Dus ja, hij is behoorlijk hopeloos. Hij ja. zit natuurlijk nu al acht dagen daar. Ja, hij niet toen? Hoe groot acht je de kans dat Rusland zijn aanvraag accepteert? Ja, uh, Poetin zei daarover. Hij uh, uh, ergens anders naartoe wel graag. en mag ook wel hier blijven. Maar er is er één voorwaarde, wat Poetin betreft. En dat is dat hij moet stoppen met lekken. en moet stoppen met het doorstellen van uh, al die informatie aan de Guardian. Nou, nogal vreemd, want hiervoor was Rusland daar nogal blij mee eigenlijk. Ze hebben ook eigenlijk eerder wel gezegd: van nou, als je wilt blijven, Rusland mag dat best. Maar goed, hij zit dus nog steeds vast op de luchthaven. Ja, uh, uh, het is ook voor Rusland een beetje een gekke situatie. Kijk, aan de ene kant uh, zijn ze natuurlijk stiekem heel blij mee dat hij in Moskou zit... en uh, zal de geheime dienst ongetwijfeld, heel veel zijn informatie hebben. Mm. Aan de andere kant zitten ze ook wel een beetje met Lyon in, in de maag. Want ja, de relatie met Amerika wordt er natuurlijk niet beter op. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Maar goed, dus, nou ja, dat is nog even onduidelijk... maar. Inmiddels heeft hij dus ook 14 andere aanvragen gedaan, waaronder Ecuador. Um, maar Ecuador heeft al gezegd hem te willen ontvangen, toch? Ja, maar dat is allemaal vrij lastig. Hè? Uh, wanneer je dus een paspoort hebt wat niet meer geldig is... Uh, blijkt het toch nog niet zo makkelijk te zijn om dat werkelijk uit te reizen. Naar toe. Nou, ik Nou, dat heeft die asielaanvraag uh, in ontvangst genomen, Maar ook nog niet goedgekeurd. Daar gaan maanden aan vooraf. Ja, het lijkt er een beetje op, alsof de hele wereld... alsof de hele wereld met die snowdem in zijn markt zit... en niemand weet waar je naartoe moet. Ja, en ondertussen is hij ook nog steeds niet gesignaleerd. En vandaag was voor ons eigenlijk het grootste nieuws... dat hij blijkbaar nog steeds op de luchthaven zit. In Moskou waren we er eigenlijk allemaal vanuit gegaan... Die ondertussen veilig en vrolijk ergens in een leuk buitenhuis in Bosco zou zitten. Maar dat is het blijkbaar niet van. Dus ja, die Snowden die is voorlopig behoorlijk in beetje leuk. Ja. Uh, de laatste dag dat ik zelf op de luchthaven was, uh, heb ik een uh, politieagent gesproken. Die zei eigenlijk: ja, die Snowden. Nou, houd er maar rekening mee dat hij nog wel uh, behoorlijk lang in blijft zitten. Dat wordt een beter geval. Zoals uh, Julian afarens, de oprichter van WikiLeaks. Ja. Die is ook al een jaar lang op de ambassade uh, van Ecuador in, uh, in Londen. Die kan ook nergens zijn. Ja, dit soort mensen kunnen dus lijkt maar echt nergens naartoe. Kortom, hij zit daar misschien nog wel eventjes. Olaf Koens, dankjewel. Tot gedaan. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Zoals iedere avond tot slot het woord aan bekend Nederland. Eerst zangeres Karsu, die is weer druk bezig met optreden. Ik hulp op van optreden naar optreden. Elk concert gaat steeds beter dan in het verleden. Op 3 juli is mijn eigen documentaire op tv om 11 uur op Nederland 2. En dat ik op North Sea Jazz zou eindigen dit jaar, had ik niet gedacht. Nou helemaal niet, dat ik woensdag wil optreden in het Rijksmuseum voor de nachtwacht. En dan de Groningse burgemeester Peter Rewinkel, die herdenkt de afschaffing van de slavernij. Harry Willemijn, vandaag wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. En ik ben getrouwd met iemand waarvan de voorouders slaven waren. En zoals ik het bijzonder vind dat ik als eerste in mijn familie kon gaan studeren... zo moet zeker de nazaten van bevrijde slaven worden gegund... dat zij vandaag uitgebreid stilstaan bij de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Ik herdenk met hun mee. En tot slot voetbalcommentator Evert de Napel. Die heeft genoten van de Titi in Assen. Je weet wellicht, Willemijn, dat ik een gepassioneerd motorrijder ben. Maar om nou net zoals Gorge Lorenzo aan de Titi in Assen mee te doen. Met een gebroken sleutelbeen met een plaat erin. En dan er ook nog vijfde worden. Dat gaat mij te ver, hoor Willemijn. Oké, okay, Evert. Je bent, ja jou niet. Ik kan mij niet gek genoeg bijna mij. Hoe vaak heb jij doorgeschaatst met een uh, gebroken sleutel? Oh, mee? ik heb gebroken pols. Ik heb alles wel gehad. Ja. Ik heb een keer een gebroken pols gehad. En daarna heb ik mijn pols zo laat laten zetten... dat ik in ieder geval nog een op vast kan houden. Daar was de dokter niet, niet zo blij mee. Maar ik werd er wel wereldkampioen <laughs> dat dit jaar. Je hebt bikkels en je hebt bikkels. Erben, goed dat je er was. Tot volgende week. Tot nabben, dokter. Aan de UvA, dank. Graag gedaan. Tot volgend jaar wellicht met een nieuw drugsonderzoek. Meer informatie over ons facebook.com slash BNN Ook voor leuke achter de schermen filmpjes. Zometeen denk ik dat er nog wel even na wordt gepraat over Wimbledon. Schat ik zo in bij langs de Lijn. Gepresenteerd vanavond door Jack van Gelder. Maar eerst het NOS Journaal met Juri Stuminski.